VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de strijdende partijen in de Syrische burgeroorlog opgeroepen de wapens neer te leggen tijdens de Ramadan. De islamitische vaste maand begint deze week. De regering van president Assad voelt op dit moment niets voor een staakt het vuren. Volgens de Syrische VN-ambassadeur moeten de opstandelingen eerst duidelijk maken dat zij bereid zijn deel te nemen aan vredesonderhandelingen. Het weer nog, het is helder, overdag opnieuw zonnig met maxima van 19 tot 26 graden.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 Goedemorgen en welkom bij dit laatste uur van dit nacht. Dit is de Nacht op dinsdag 9 juli. En wat gebeurde er op deze dag in 2005? Nou, daar was iets met een, een lange vent uit het Friese Harkema die zijn armen in de lucht mocht steken tijdens een fietstochtje door Frankrijk. De laatste honderden meters van deze memorabele etappe... Gaat hij het redden of niet? Kleuden gaat de sprint aan. En Wening heeft de beste positie die je maar kunt wensen. Er zit een lach in zijn wiel. Nou, wat niet komt hij? Kleuden gaat sprinten. Wening is er nog niet voorbij. En komt nu. Daar komt Pieter Wening. En Pieter Wening gaat het uh, afmaken vandaag. Ja, no. Wening. No. Wening of Kleuden? Het was heel close. Wening wint. Ja. Pieter Weningen hoorde je als het goed is nog op het, la, op het laatst. Zo werd hij omgeroepen. Dat was de laatste Nederlander die de eer te beurt viel. Acht jaar geleden, vandaag precies, was het Pieter Weningen die de, voor, zorgde voor een Nederlandse etappe zegen in de Tour de France. En wie weet, komt daar vandaag. Verandering in als de renners na een rustdag weer op pad gaan in de Tour de France van 2013. Het wordt een dagje voor de sprinters, dus als het Nederlander moet worden dan uh, zeg ik we gaan duimen voor Danny van Poppel. 19 jaar, jongste uh, Tour de France rijder. en hij zat bij de eerste etappe al, uh, werd hij derde. Dus uh, ja, ik dicht hem wel wat kansjes toe. Goed, zometeen focus op de wereld met Jos Strenghold vanuit Egypte... en, uh, en uh, Nico Smit nou, over, over het nieuws in Nepal. Hij is in Nederland, maar hij uh, woont en werkt normaal gesproken in Nepal. Weet er alles van. Uh, maar eerst begroet Amy Grant deze nieuwe dag. To the one who's near Amy Grant was dat. Greet the day. En nu is het tijd voor de focus op de wereld. Maar nou laat de telefoon ons in de steek. Want de, dat is altijd druk kwetsbaar met interviews via een telefoonlijn. En dan zeg je, we wonen toch in Nederland. Jammer goed, als je dan moet bellen met Egypte dan gaan de dingen soms anders. Ik, weet, ik heb geen idee wat, uh, wat voor krachten daarachter zitten... maar het lukt ons op dit moment niet om contact te krijgen met, uh, met Jos Strengelt, die daar al 25 jaar uh, woont en werkt als, als uh, priester, Anglikaanse priester. Ik wist wel dat je daar kopte had, maar kennelijk heb je er ook Anglikanen. Maar het lukt op dit moment niet om uh, contact te krijgen. Jos, als je toevallig al luistert, uh, kun je ook zelf contact met ons zoeken... door te bellen 0800-1121. 0800 natuurlijk uh, in Nederland, 0031. En uh, nou, we proberen intussen ook nog contact te krijgen met Nico Smit in Nepal. Uh, dat houdt u van ons te goed. We doen ons best. En uh, dan eerst maar even muziek. Hier is Alt-J. Ja, uh, yeah. so, something good, Alt-J. Focus op de wereld. Hey. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, het was dus niet al Dat was uh, de focus op de wereld. Want het is gelukt om contact te krijgen met Nico, Smit. Ja, um, ja hi. Uh, niet, niet in Nepal, maar wel over Nepal, want jij zit gewoon in Nederland. Dus ja, dat klopt. Ja, gaat nu al... in Nederland. Dat gaat even net wat makkelijker dan verbinden krijgen met Egypte. Mm -hmm. Goed, jij ja, eerst dan maar. Blader uh, ik even door naar het nieuws. In Nepal. Goed. Uh, ja, goedemorgen eerst maar eens, Nico. Jij bent dus op dit moment in Nederland? Dat klopt. Sinds? Een paar weken? Een ja. paar dagen? Uh, een week. Oké. Okay. En, en nou, nou uh, wilde ik beginnen dus met Egypte, waar een hele hoop onrust is op politiek niveau. En ook uh, natuurlijk demonstraties, ontzettend veel mensen op straat. In Nepal is het ook onrustig? Uh, dat, ja, dat klopt. Alleen je merkt er op straat uh, niet zo heel veel van. Oké. Okay. Uh, en het is een situatie die eigenlijk al heel lang aan de, aan de gang is. Uh, op politiek terrein uh, met name. Maar uh, ja, zoals ik net zei, op, op straat merk je er eigenlijk heel, heel weinig van. Uh, er wordt wel veel over gepraat, over de politieke ontwikkelingen. Ja. En eigenlijk de voortdurende onzekerheid. Ja. Um, en heel af en toe wordt er ook gedemonstreerd. En, maar het is meer om... Uh, en dat lijkt misschien een heel klein beetje dan wel op, in, uh, op Egypte, uh, dat een bepaalde politieke partij uh, zijn ongenoegen laat blijken met uh, een bepaalde beslissing die is genomen. Ja. Ja, en dat gaat in Nepal vaak in de vorm van, uh, tenminste op dit moment, in de vorm van uh, een staking of een, uh, een uh, blokkade, waarbij vaak uh, het verkeer wordt platgelegd, dus dat er geen uh, gemotoriseerd verkeer wordt toegestaan. En ja, dat betekent dus dat je als land, uh, ja, dat het heel rustig is, in ja. de zin van dat er geen voertuigen zijn, maar wel heel veel mensen die dan plotseling uh, op straat zijn. En uh, omdat ze dan in plaats van dat ze met de bus kunnen, uh, moeten ze lopen ja. naar hun werk of uh, naar de plek waar ze naartoe willen. En, en wordt dat uh, ervaren als heel vervelend en verstorend of uh, gaan ze het dan ondergaan ze het allemaal laten? Mensen ondergaan het gelaten, dus iedereen die is min of meer braaf houdt zich eraan. Uh, ook omdat er vaak uh, vervelende gevolgen zijn als je toch met je auto uh, dan de, de weg op gaat. Ja. Um, maar aan de andere kant zijn er ook steeds meer mensen die zeggen van ja het kost uh, uh, ons of het kost het land ontzettend veel geld als... Uh, er weer een dag, alle winkels, dat, dat gebeurt dan ook vaak. Winkels moeten worden gesloten en uh, vooral veel transportbedrijven natuurlijk, die, ja, die verdienen die dag geen geld. Ja. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, is dat wel een heel, heel, heel kostbaar verhaal. Ja. Goed, dat, wat betreft de, de politiek, de, zo leeft het op staal. Wat, wat is eigenlijk op, op politiek niveau, wat is, wat is de inzet momenteel? Momenteel is uh, de vraag of de geplande uh, verkiezingsdatum uh, 19 november... voor nieuwe, uh, min of meer parlementsverkiezingen, of dat inderdaad doorgaat of niet. Uh, ja. De meeste politieke partijen zijn het daarmee eens, in ieder geval de vier grote. Ja. Uh, maar er is één belangrijke afsplitsing van de Maoïstische partijen... die zelfstandig zijn geworden, uh, die zich heel erg verzetten tegen uh, het besluit... Om uh, nieuwe verkiezingen uit te schrijven. en eigenlijk uh, tegen het besluit. wat uh, ten grondslag ligt. Om, uh, aan dat die verkiezingen uh, mogelijk werden. Ja. Omdat daarmee, naar nou, hun uh, zeggen. Uh, een, een deel van ja, de strijd. waar ze jarenlang aan hebben meegedaan. en de resultaten. die uh, zij vinden dat daarmee bereikt zijn. teniet zijn gedaan. Oké, okay, ja. maar het is eigenlijk een beetje uh, uh, ja, het standaardverhaal: de oppositie vindt dit en de, de regering vindt dat en die liggen met elkaar in de clinch en die komen er niet uit. Ja, en dat gaat uh, continu uh, door. Uh, ja. dat, bedoelt, dat is al, uh, zolang ik uh, in Nepal ben, uh, is het eigenlijk uh, uh, aan de gang. Oké, ja, ja. ja. Okay, ja en, en dat is al hoeveel jaar? We wonen nu 4,5 jaar in, ja. in Nepal en in 2008 okay. is er echt Lekker een vredesakkoord gesloten tussen de rebellen, maoïstische ja. en het leger. Want die, die maoïsten die hebben destijds toch ook de koning afgezet, Guyanendra? Uh, dat klopt. Er zijn in 2008 uh, rond die tijd zijn uh, verkiezingen gehouden voor een, een nieuwe grondwetgevende raad, zoals het officieel heet. En die hebben als min of meer eerste besluit uh, dat wat ze namen ja. was om uh, de koning vriendelijk maar beslist te verzoeken om uh, naar huis te gaan. Of in ieder geval geen koning meer te zijn. Ja, oké. Okay. Diezelfde koning die vierde afgelopen week zijn 67 e verjaardag. Uh -huh. En nou riep de voorzitter van de feestcommissie riep even tussen neuslippen door dat het land de koning weer nodig heeft. Is, is daar enige kans toe dat hij weer uh, terugkeert in het centrum van de macht op enig moment? Hoe groot die kans is, weet ik niet. Maar die kans is wel uh, aanwezig. Dat is denk ik nu nog heel erg klein in de praktijk. Maar er zijn wel, en dat heeft vooral weer te maken met die voortdurende impasse eigenlijk waar we in zitten. Uh, dat mensen toch weer beginnen te roepen: van. Uh, eigenlijk was het niet zo slecht toen wij een koning hadden. Nou. En misschien kunnen we ja, daar weer over gaan nadenken. om die koning weer te vragen om terug te komen. om ons land te leiden en eigenlijk meer. Een samenbindende factor te vormen. Dat willen ze dan graag. Omdat er nu. Uh, met de veranderingen. sinds zijn aftreden. Uh, naar het idee van veel mensen gewoon veel. Uh, ja, verdeeldheid is. Je ziet ook veel meer dat. vroeger was naar Nepal. meer Nepal in ieder geval in de algemene. Uh, beeldvorming. Um, maar nu zijn er veel meer dat. bepaalde groepen. Uh, van zich laten horen. Ja. Uh, en ja, dus. Dat heeft, en dat zorgt dan in, naar het beeld van bepaalde mensen voor die verdeeldheid, voor die voortdurende nou, passen. Ja. Ja, en, en dan de logische conclusie is voor een bepaalde groep mensen om dan, ja, dan maar weer terug te gaan naar ja. de situatie zoals die was. En, en, maar heeft dat enige kans? Nou ja, als het, als het zo blijft uh, en de, de koning, of de voormalige koning, die ik weet niet wat, wat hij er zelf van vindt, want daar laat hij, laat hij zich niet heel erg over uit. Uh, Al heeft hij denk ik wat eens gezegd van ik zou het wel weer, weer, weer willen doen. Ja. Goed, als hij actief blijft uh, achter de schermen en uh, zeg maar, uh, de situatie blijft zoals hij nu is... Ja, dan zal die roep om zijn terugje sterker kunnen worden. Ja. En dan zou het zomaar kunnen gebeuren. Oké. Okay. Ja. Goed, dat wat betreft de politiek in Nepal. Dan een heel ander verhaal. Dat van de achtjarige Ayaya Dobi. Dat is een jongetje, die had zijn huiswerk niet gedaan... en die kreeg vervolgens een schoolboek naar zijn hoofd geslingerd. Met flinke gevolgen. Mm -hmm. Dat is ook iets wat in de kranten staat in Nepal. Hoe is die jongen er eigenlijk aan toe? Dat weet ik niet. Uh, de situatie die, zeg maar, beschreven werd... Uh, ja, dus denk ik meer... De, de, de, de, de, zijn, zijn specifieke verhaal wordt, uh, wordt niet, uh, nu nog niet, niet verder verteld. Het was... Uh, uh, ja, hij kwam vooral in het nieuws om te illustreren wat in heel veel uh, delen van Nepal uh, op scholen gebeurt. Uh, wat algemeen geaccepteerd is voor een uh, belangrijk deel, maar omdat het dus soms heel erg mis kan gaan. Uh, in, zijn, in zijn geval uh, ja, is het wel iets wat telkens ook weer wordt, wordt besproken. Omdat, ja. Uh, ja, dus de, de, de algemene... Het is algemeen geaccepteerd dat, dat kinderen worden geslagen of worden gestraft... Ja. anderszins als ze iets niet goed doen in de klas. Lijfstraffen? Ja, lijfstraffen. Ja, dat is nog heel erg uh, actueel in Nepal. Oké, maar het is een soort, meer een soort gewoonte dan dat het is, uh, is toegestaan. Want er is wel discussie over. Zijn er wetten over? Is het, is het, is het verboden officieel, maar gebeurt het gewoon? Of hoe werkt dat? Ja, het is officieel uh, verboden. Ja. Um, maar, ook, maar de cultuur is uh, met een wet verandering cultuur niet zomaar, zeg maar. Nee, nee, dat klopt. Dat is een belangrijk... Ja, dat is uh, ook in Nepal het geval... Uh, dat... Uh, heel, heel Nepal is een land met hele goede wetten. Uh, zelfs deze wet op, op uh, verbod van lijfstraffen... Uh, is niet alleen op school verboden, maar ook uh, thuis is het verboden... Om lijfstraffen toe te passen. Ja. Uh, omdat het ook in in uh, thuis uh, een belangrijk ja zeg maar huiselijk geweld is in Nepal ook een groot uh, probleem. Hm. Uh, maar de ja de implementatie zeg maar de toepassing van dat is inderdaad een belangrijk uh, een belangrijke issue uh, ook voor deze wet. Ja, oké. Okay. Ja. Um, nou ja, dat wat betreft de, de lijfstraffen. J jullie zijn trouwens zelf ook betrokken bij het onderwijs in Nepal, uh, als ik het goed heb. Hè? Via jullie uh, werk, United Mission in Nepal. Dat is ja. waar jullie voor werken in Nepal. Ja. Um, wat is jullie betrokkenheid op het onderwijs daar? Nou, een, wat, uh, een van de dingen die in ieder geval waar mijn vrouw bij betrokken is, uh, Astrid, die... Uh uh, in samenwerking met haar Nepalese collega's en ook met andere organisaties. Dus het is best wel een breed een brede coalitie om het zo maar te zeggen. Uh, die maakt zich heel sterk voor. Uh... Het laten zien, ook het voor een deel het ontdekken samen met Nepalese leerkrachten dat er ook een andere manier van, van lesgeven mogelijk is. Dus dat niet de enige manier om de aandacht van de leerlingen te, te houden is ze straffen als ze niet luisteren. Maar ook uh, andere zeg maar, werkvormen, meer participatieve werkvormen, meer interactief uh, dingen do, samen doen met de leerlingen. Ze, ze zelf dingen laten ontdekken, uh, ze ook met respect behandelen. Uh, en vooral voor kleine kinderen, daar, daar begint het nu uh, mee. Om die meer te laten spelen uh, en, en minder snel ze zeg maar, te, te motiveren of te, te pushen om, om te leren lezen. Uh, maar om ze gewoon eerst te laten, te laten spelen en, en, en als spelers dingen te laten ontdekken. Uh, dat zijn dingen die, denk ik, voor een Nederlandse context heel, ja, heel normaal zijn. Uh, maar voor Nepal is dat uh, ja, baanbrekend, ja. zeg maar. Ja. En ja, de leerkrachten hebben vaak uh, hebben nodig om te zien van... hé, hey, het werkt echt als ik gewoon mijn kinderen of de kinderen in groepjes uh, de dingen laat doen... samen laat spelen, uh, schooltje laat spelen of winkeltje laat spelen... Uh, ja, dan, dat levert dan, iets op. dan is het niet zo dat ze niks meer leren, maar dan nee. is het juist zo dat ze juist heel veel leren en ook heel erg gemotiveerd zijn ja. om naar uh, om school te gaan. Want dat hoor je dus wel ook van, van collega's nee. die kinderen hebben die zeggen van, ja mijn kind helpt zelfs altijd. Heb je ons gesprek gehoord uh, voor vijf uh, uur over uh, kinderarbeid? Of lag je het bij uh, op één oor? Nee. En nee, toen lag ik nog ja. op één hoor. Ja. Het was, hadden we hadden dus inderdaad een discussie uh, van drie tot vijf, of een, uh, ja, onder meer een discussie, over in hoeverre uh, bijbaantjes uh, van de Nederlandse jeugd, in hoeverre je dat uh, als kinderarbeid uh, kunt bestempelen. Er was een onderzoek mm. vorige week, wat uitwees dat het uh, toch in te veel gevallen, laten we zeggen 100.000, waarvan uh, 30 uh, eh, ernstig uh, te kosten gaat van school, uh, schoolprestaties, tijd voor ja. school. Kinderen mm. die uh, s morgens een krantenwijk lopen en vervolgens zitten te suffen in de les. Mm -hmm. um, de, de, de, als je dat zo hoort, dat zo'n discussie in Nederland speelt... vind je dat een reële discussie? Of, of zeg je dan, ja, ja, jongens, uh, hou eens even op... want Nepal, dat is een heel ander verhaal. Of, of vind je het terecht? Ik vind het, uh, ja, ja, terecht. Uh, maar ja, het kan inderdaad nog veel, uh, zeg maar... Een, het kan erger, om het zo maar te noemen... of in Nepal is de situatie wel een stuk... Uh, ernstiger, denk ik. Ja. Uh, maar dat heeft ook te maken met... Uh, ja, de... vaak moeten... kinderen ook wel, maar dat, dat was ook een situatie... En dat ja. is misschien ook wel in, het, in de discussie wel genoemd... toen ja. uh, in Nederland... de armoede zeg maar, erger was. Klopt, ja. Uh, waar ook heel veel kinderen, ja, die moesten gewoon... Die moesten uh, gewoon ja. anders overleefde je als gezin niet. En dat heb je in Nepal uh, ook. Al zijn er ook wel allerlei uitwassen. Uh, ja. En dat heeft weer te maken met... Zeg maar, de sociale uh, situatie... waarin... Uh, en dat is iets wat nog steeds voortduurt dat kinderen die van een lagere sociale klasse of eigenlijk van een lagere kasten, die uh, dat die zeg maar worden nu nog meer worden verkocht of worden uh, ja uitgeleend aan door arme gezinnen aan, ja. aan rijkere gezinnen die daarmee een, een iemand in huis hebben, ja. maar ze op zich wisselend ja soms goed verzorgd soms ook helemaal niet, maar die moet dan gewoon uh, ja als bediende uh, werken voor die familie. Soms er wel voor goed onderwijs, maar soms ook helemaal niet. Dan is het gewoon een goedkope arbeidskracht. En dan, uh, maar ja, dus die krijgt er wel te eten en te drinken. En uh, zijn of haar eigen ouders, die hoeven dan niet meer voor dat kind te zorgen. Ja. Maar dat zijn wel situaties die, uh, ja, die best wel uh, schrijnend kunnen zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, ja. nog, nog een uh, ander onderwerp in het nieuws van Nepal uh, viel jou op. Uh, uh, uh, dat was dat er een nieuw um, cre een elektrisch crematorium komt in uh, Nepal. En toen ja. dacht ik elektrisch crematorium? Ja. Je, je hebt toch altijd een oven? Uh, de, de, de, de, de, de, de, dat is mijn beeld van een crematorium. Dat gaat, uh, gaat, gewoon, uh, gaat gewoon in de fik, zeg maar. Ja. Hoe, hoe werkt dit? Nou ja ik moet ik, ik vond ik vond het zo'n dusdanig ik ik denk dat het gewoon een dat er nog steeds zeg maar vuur erbij komt kijken uh, maar dat het gewoon een moderne elektrische oven is uh, waarbij uiteindelijk ja, vuur ontstaat en en verbranding plaatsvindt om het zo maar te zeggen ja. uh, en dat is op zich uh, opmerkelijk omdat uh, elektriciteit in Nepal best wel uh, een, een, een issue is. Dus ik neem aan dat, en dat is, zover heb ik verder nog niet gekeken... maar dat, dat crematorium zijn eigen uh, zeg maar, bron van elektriciteit heeft... dus hm. mocht stroom uitvallen, uh, dat ze nog steeds uh, door kunnen gaan. Ja, maar uh, het, is, het is vooral een, een discussiepunt in het land vanwege het cremeren. Ja, het cremeren is, um, is heel erg gebonden aan de traditie... Uh, er zijn een aantal zeg maar heilige plekken waar uh, Hindoes met name hun, hun doden kunnen laten uh, cremeren. En uh, een van die plekken is uh, ronduit favoriet. Dat is min of meer de plek als je, je daar wordt, als je daar wordt gecremeerd, dan ja, heb je min of meer rechtstreeks toegang tot, uh, ja, tot de hemel. En ja, en dat kan dan niet, zeg maar. Dus als je niet meer naar je doden kunt laten verbranden... maar je moet naar een, een, een moderne crematorium... Uh, ik denk dat dat een hele grote stap is voor veel mensen... omdat het nou. gewoon anders is dan wat ze al eeuwen uh, hebben gedaan. Ja. Ja. ja. Oké, okay, dus, dus dat, uh, dat is iets waar de mensen aan moeten wennen. Denk je dat het iets is wat uiteindelijk wel uh, gemeengoed gaat worden? ja waarschijnlijk zal er altijd een, gro een grote groep of een groep mensen blijven zeg maar willen ja. zoals het was ja. maar uh, die, die ze, had... ze ze hebben de keuze ook toch ze hebben de ja, ze net hebben als de keuze. net als in Nederland en zich, ja ja ja, ja. ja. En, de, en ik bedoel ik heb zelf ook niet zoveel met cremeren maar goed het maakt niet zo uit ja, ja, het is nou ja, dat weer... dat zal wel plaats uh, blijven vinden want ja. uh, dat is uh, de manier om ja om uh, wat er gebeurt als je komt te overlijden en ja. in ieder geval als je een, een hindoe achtergrond hebt precies dat hoort daarbij uh, dat ja. blijft Zeker. En, uh, maar de ja, manier, manier waarop? De manier waarop zou, zou kunnen veranderen. Ja. Ja. Daar gaan de mensen ja. wel aan wennen. Nou ja, dat hoop ik. Uh, want dat, heeft wel, je, ja, dat is iets wat je dan in, in de stad merkt. Uh, er is ontzettend veel uh, vervuiling, ook van de rivier, uh, waar, het, waar het allemaal gebeurt. Ja. En uh, ja. ja, dat is gewoon een ontzettende vieze rivier. En dat komt voor een belangrijk deel door alle crematies die, uh, die plaatsvinden in die specifieke tempel. Ja. Oké. Okay. Goed, Nico, ik wil je hartstikke bedanken voor jouw update van het nieuws uit Nepal. Een land waar we weinig over horen hier in Nederland, maar waar het toch een hoop gaande is. Ja. En uh, nou, dank voor jouw uh, jou inkijkje in, in dat land en uh, in jullie werk daar, wat jullie daar doen. Ja. En uh, ja, goed, goed dat jullie daar zo bezig zijn. Dank voor ja. je verhaal en tot de volgende keer. Oké, okay, prima. Goed zo. Goed. dinsdag. Dit is de nacht. The aho. Oh, something good. Oh, something good. Oh, something good tonight made me forget about you. Dat was dus Al Jay met Something Good. En uh, het is gelukt hoor. We hebben contact ge gekregen met Jos Strenghold in Egypte. Goedemorgen, Jos. Goedemorgen. Het heeft wat moeite gekost, maar uh, ik, ik weet niet wat het, wat, het, wat het zou zijn. Zit er uh, het Egyptische geheimdienst erachter? Of moet ik er uh, niet te veel aan zoeken? Ja, misschien. Is het... Te lang. Oh, dat kan ook. Nee, goed, hij ging niet eens over in eerste instantie. Dus, oh. uh, nou ja, goed. Blij, blij dat ik je spreek. Ja. Ja, je, je woont al uh, op, de kop, op de kop af uh, 25 jaar in Egypte. Daar werk je ja. als Anglikaans priester. Je bent ja. voor het eerst de gast in deze rubriek. Dus eventjes kort voorstellen. Um, is, is dat al die 25 jaar al in, uh, in Heliopolis? Uh, jouw slamblaas, de voorstad van Cairo? Nou, ik ben de eerste, de eerste 23 jaar heb ik in een andere ik gewoond, ongeveer 30 kilometer ten zuiden van waar ik nu zit, in Madi. Oh ja. Daar was ik eerst journalist voor Radio 1, ook voor de EO. Okay. En uh, daar heb ik ook een aantal mediabedrijven geleid. Juist, en je bent pas later priester geworden daar? Ja, twee, twee jaar geleden kreeg ik, kreeg ik mijn eigen gemeente in uh, Heliopolis. Oké, okay. en, en ik weet dat er uh, kopten zijn in Egypte, hè? daar horen we regelmatig over, maar ja. er zijn dus ook Anglikanen. Nou ja, het hele, het hele spectrum van het kerkelijk leven kan je hier vinden. Oké, okay. gereformeerde? Ja. Uh, nou, die heette anders, die heette hier evangelische. <laughs> maar ja, je hebt, je hebt hier ook een, een gereformeerde kerkje. ja. Oh ja, geniaal. Oké, hé. Gaan we naar het nieuws. 25 jaar... Uh, uh, oh nee, sorry. Het nieuws dus inderdaad. Gisteren was er um, vooral veel ophef rond een schietpartij. Op ja. aanhangers van, uh, van uh, Morsi. Meer dan 50 doden. Een, een stuk of 500 gewonden vielen erbij. Wat, wat is er nou precies gebeurd? Ja, als, als ik dat wist, dan uh, was ik een wonderdoener. Want, ja. uh, Egypte is het ook nog aan het onderzoeken. Ja. Maar, maar mijn inschatting is dat uh, de, uh, de, de voorstanders van Morsi iets, iets ondernamen tegen het leger. Ze zeggen zelf dat het was een vreedzame zit-in was. Ja, dat is echt onzin. Ja. Dat was echt onzin. Natuurlijk zal 90% vreedzaam zijn geweest, misschien. Het zit maar maar er zit een deel dat beslist niet vreedzaam was. En ja. ik denk dat er inderdaad begonnen is met schieten op het leger. En daar hebben ze ook wel aardig wat bewijs voor kunnen leveren. Ja. Maar goed, misschien heeft het leger toen overgereageerd. Of, of misschien hebben ze wel realistisch gereageerd. Wie weet. Ja, het is wel een Voor forse, forse schietpartij van 50 doden. Ja. En nu, als gevolg daarvan, roept nu de moslimbroederschap op tot een massale opstand tegen het nieuwe regime. Of eigenlijk tegen het ja. leger. En dat ja. leek mij wel een nieuwe ontwikkeling. Tot nu toe was het altijd uh, uh, een volk tegen een regime. En het leger werd gezien als de vriend van het volk. Nu is heel duidelijk uh, moslimbroederschap versus het leger. Ja, en uh, die opstand die ze hebben opgeroepen is ook wel uh, een, een dramatische kwestie natuurlijk. Want uh, ja, wat bedoelen ze ermee? Ja. Uh, je, je krijgt de indruk dat ze bedoelen dat mensen van alles nog wat uh, elegant moeten gaan ondernemen tegen het leger. En tegen iedereen die maar een beetje bij dat nieuwe regime hoort. Ja. Uh, maar het is, het is erg afwachten. Ze hebben vandaag weer, voor de weer tot demonstraties opgeroepen. Ja. We houden een beetje ons hart vast. De, de film van, veel van de mensen die ik ken die gaan dus ook vandaag niet naar hun werk. Het openbare hm. leven ligt hier al een beetje stil. Ja. Want mensen durven niet of de wegen zitten, zitten, zitten vol. Uh, ik bedoel, je die wordt tegengehouden op de weg door demonstraties. Dus de stad hier dus één puinhoop. Nou, vrij, vrij angstig eigenlijk. Hey, op, op welke manier ben je zelf uh, betrokken bij die revolutie? Is die, is die revolutie ook bij jou op de stoep merkbaar? Want je woont wel in Cairo, ja, maar ja, we woont, in een, een voorstad. Vrij, vrij letterlijk, ja. Want we zitten hier uh, op 100 meter van het presidentiële paleis, waar oh, heel okay. van de, op veel, van, veel van de demonstraties plaatsvinden. Ja. Hoewel de demonstraties hier niet, niet zo gewelddadig zijn verlopen tot nu toe. Uh, dus dat is wel goed. En verder heb ik uh, uh, als kerk mijn deuren opengezet voor, voor het verzorgen van zo mogelijk uh, gewonden. Uh -huh. uh, dat is niet nodig geweest dus, maar dat, ja, we zijn in ieder voor open voor met artsen. En ik, heb, ik kan niet ontkennen, ik heb ook mijn gemeenteleden wel wat uh, aangevuurd om met hun voeten en met hun mond te laten weten wat zij vinden. Ja. Dus, dus drie kwart van mijn gemeenteleden die lopen ook met vlaggen rond te demonstreren en dan wel, wel, wel tegen morsi en voor het, voor het huidige regime. Ja, en, en loop je zelf ook mee? Ja, af en toe, ja. En is dat niet gevaarlijk? Ik hoor verhalen over vrouwen die verkracht worden en dat soort naar, uh, dingen door horders mannen. Ja, maar ik ben, ik, ben, ik ben man dus dat scheelt. Ja, dat is en de vrouwen in jouw gemeente dan? Of, of laat je, roep je vooral de mannen op? Nee, nee, iedereen gaat. Ou, oude dames en kinderen en uh, mannen en vrouwen. Echt? Uh, so. Ik heb... Uh... Daar heb je niet zo'n vrees voor. En op het moment dat, dat er een beetje... Laat ik zeggen, Als het te spannend zou worden... dan weten mensen precies wanneer ze weg moeten zijn. Maar ik zat wel te denken... Hè? wij leven in een, in een rustige westerse samenleving... heel individualistisch enzovoort... Uh, je leven geven voor een, voor een doel. Zo zover gaat het wel. Hè? Want het, er zijn gevaren aan. En, en ik zat te denken... ja, ik snap wel het idee dat je met z'n allen als massa... ga je daar ga je ervoor staan... dwing je iets af als het ware... maar individueel ja. loop je wel gevaar. Denken mensen daar anders over? Denk je, ben je er zelf anders over gaan denken? Nou, als het gaat over de opstand tegen, tegen een slecht regime... zijn mensen hier al bereid om ver te gaan? Ja, want uh, doorgaan met de verarming van Egypte, dat, dat bevalt veel ook niet... Ja. Maar de, de meeste mensen zijn uiteraard zeer voorzichtig en die zullen, zullen zorgen dat als de buiten, buiten het beeld van uh, kogels of andere nare dingen blijven. Ja. En voor mezelf geldt dat geldt nog, nog meer, ik ben een buitenlander en ik, ja, het is uiteindelijk ten diepste toch niet mijn strijd, hoewel ik me met mijn gemeenteleden zeer verbonden voel en me dus ook verbonden voel met hun doelen en hun, hun, hun uh, problemen. Ja. Maar ik wil wel een beetje bescheiden zijn, ook buitenstaander. Ja, ja. Oké, okay. afgelopen weekend was er ook heel heftig nieuws voor de christen in Egypte. Want er waren verschillende aanslagen vanuit de moslimbroeders. Ja. Een priester is zelfs doodgeschoten. Ja. Uh, aanvankelijk leek deze nieuwe revolutie juist gunstig voor de christenen. Er is zelfs een christen benoemd tot vicepremier. Komt deze nieuwe revolutie nu uh, eigenlijk des te harder terug naar de christenen? Als een soort boemerang? Of was dit anders ook gebeurd? Ja, ik denk wel dat veel christenen uh, toch het gevoel hebben... Dit moeten we doen, want als we nu niet doorgaan met deze opstand... tegen de moslimbroederschap, dan is, het, dan is onze toekomst heel bleekjes. Dat ging, een paar jaar geleden blogde jij, uh, toen voorspelde je... dat met de moslimbroederschap aan de macht de christenen... door de wetgeving tweede-rangs burgers zouden worden. Is dat inderdaad ja. uh, gebeurd afgelopen jaren? Ja, dat is gek eigenlijk. De, in, in, qua wetgeving zouden de christenen uh, tweede-rangs burgers zijn geworden... Maar de Moslimbroederschap was het afgelopen jaar dat ze aan de macht waren, zo, uh, zo zwak en ze waren zo weinig in staat om hun eigen wetten te implementeren, dat we als kerken te wezen vrijheid hadden het afgelopen jaar. Okay, maar iedereen had wel ik... een gevoel dat het de, de, de tijdelijkheid was en dat het een kwestie was van tijd. Uh, terwijl de, de Moslimbroederschap was zich aan het ingraven in de staat, in de samenleving, in de staat werkelijk, ja, ja. de samenleving islamiseerde. En als de, naarmate de broederschap met zijn regering machtiger zou worden... dan zou het voor de christenen steeds moeilijker worden. Ja, ja. Het laatste nieuws is overigens dat interim-president Mansour... Uh, uh, niet alleen een nieuwe verkiezingen heeft aangekondigd... maar dat hij ook, de, de, die, die, die grondwet, die zou leiden tot, tot uh, te veel islamisering... die schort hij op, uh, gaat hem aanpassen. Ja. Goed nieuws ja. voor de christenen? Ja, ja zeker. En, en ook, voor, voor, en ook voor, de, denk voor de meerderheid van de moslims. Ja. Uh, goed nieuws, want uh, er, is, er wordt gezegd, dat het gisteren ook door het leger herhaald dat het land een, een, een, een circulaire staat wil zijn. Ja. En dat, dat is wat christenen hopen, want dat, dat geeft in elk geval uh, in de wetgeving uh, gelijke rechten. Ja. Mansour heeft um, ook een onderzoek aangekondigd naar de schietpartij. Nou, dus nu de aankondiging van die verkiezingen. Um, is dat olie op het vuur bij de moslimbroeders? Of, of krijgt hij de boel uh, weer uh, rustig? Ga, gaat het hem lukken om uh, op een goede manier naar de verkiezingen toe te gaan? niet neerleggen bij mooie democratische verkiezingen. En ze gaan ze of boycotten of gaan er echt tegenaan om het tegen te werken. en Dat laat je zo niet verbazen. Wat is jouw inschatting? Nu deze tweede revolutie eroverheen komt, gaat die uiteindelijk het ten goede keren voor het lot van de christenen in Egypte of is dat nog maar zeer de vraag? Ja, dat is zeer de vraag hoor. Want het probleem is natuurlijk in een land als dit is niet alleen maar of je een leuke, goede, keurige wetgeving hebt... Het echte probleem van de kerk is eigenlijk altijd geweest dat, de dat een deel van de samenleving zo ongelooflijk sterk kant is tegen, tegen alle, alle minderheden. Niet alleen maar tegen de kerk, ook tegen andere minderheden. Dat is heel diep. En, en het, het, het, het probleem zit in de samenleving veel meer dan in de wetgeving. Ja. En wat er nodig is hier is een, uh, een verbetering van het onderwijssysteem en, en ook uh, zeg maar predikers in de moskeeën met meer opleiding en met meer gevoel voor uh, verzoening in de samenleving... En, en, en wat het land nodig heeft is economische ontwikkeling... waardoor mensen niet zo ontzettend dom blijven, want dat speelt echt wel een rol. Ja. Uh, mensen zijn ontzettend makkelijk achter, uh, achter een vlag uh, van elke politicus aan te krijgen... als hij maar het woord islam gebruikt. Of als hij ja. maar zegt dat de christenen de islam aanvallen, dan heb je meutes ja. achter je. Nou ja, da daar zit het echte probleem niet meer Maar dat, dat soort dingen liggen natuurlijk nu even stil. Uh, in zo'n inroerige tijden wordt daar weinig in geïnvesteerd, lijkt mij. In wat? In uh, de, de, de, de, de onderwijs en dat soort dingen. Dat, dat, dat ligt al jaren stil. Dat is al jaren een ja. probleem. Omdat de, de overheid het nauwelijks durft aan te pakken. Omdat het zo gevoelig ligt. Ja, oké. Okay. Um, leegleider Sisi Die wilde uh, liberaal El Baradij nog benoemen tot interim premier. Maar de salafisten liggen dwars. Toen dacht ik. Wacht even. Ja. Die salafisten zijn toch nog radicaler dan de broederschap. Maar hij heeft kennelijk die salafisten erbij nodig. Hoe, hoe, hoe, hoe zit dat? En, en, en in hoeverre zijn die salafisten dan nu jullie vrienden als christelijke groep? Nou, die, ik zou ze zeker geen vrienden noemen. Maar die salafisten zijn inderdaad handig. Die, die, ik denk dat die uit, vanuit hun eigen optiek uh, willen ze uh, zorgen dat ze nu niet met dezelfde, z, uh, zeg maar, worden gezien alsof ze moslimbroeders zijn. Want de moslimbroeders die zijn nu de pneut, Dus zij hebben zich daar wat van gedistanceerd. En ik denk dat ze hopen dat door zich daar wat van te distancieren, maar toch mee te kunnen doen met, met de overheid, met de regering, dat ze dan bij, bij de komende verkiezingen gewoon stemmen van de moslimbroederschap weghalen. Ja. En dat zij de werkelijke vertegenwoordigers worden van, van dat hele islamistische fenomeen. Ja. Want, de, want de broederschap gaat volgens mij ook gewoon verboden worden binnenkort. Oké. Okay. En ik denk, daar, ik denk dat ze daarop vooruitzien en gewoon hopen bij, dat, dat zij de nieuwe de, de grote partij gaan worden. Maar heeft dat zin, de broederschap verbieden? Ik bedoel, dat zijn toch mensen en dat is toch de grote groep in Egypte? Ja, maar ja, dat doen we in Nederland ook als we partijen hebben met, uh, met al de fascistische ideeën. Ja, maar dan, dan... En de broederschap, de, de broederschap heeft, le, heeft, uh, leiding, heeft leiders die, uh, ja, die nu stuk voor stuk voor de rechter gaan komen vanwege het oproepen tot geweld en van alles en nog wat. Ja. En dat is het helemaal niet moeilijk om dan te zeggen, ja, maar het probleem zit niet alleen maar bij die mensen individueel, maar ook bij de hele beweging. Ja. Oké, okay. tenslotte, uh, hoe ga je deze dag tegemoet? Ja, nou ja, maar afwachten. Nieuwe, nieuwe demonstraties ja. aangekondigd? Ja, ja, ja het zijn een beetje vervelende dagen. We zijn allemaal doodmoe, want de adrenaline... die suist me door mijn hoofd. Of waar het doorheen gaat. Uh, en, en iedereen is doodop En we slapen tekort. En uh, ja, zo gaan we de, de, de, de dagen door uh, in deze periode. En dat geldt voor het Egypte. Dus iedereen is wat geïrriteerd en uh, ja. gestresst. Nou ja, zo gaan we ja. de dagen door. Ja. Ja. Goed, nou, ik wens jou uh, een zegen dan. Voor deze, dank dinsdag 9 juli. Ja, dat wens je een priester toch toe. Priester... Ja, dat hoort. Dankjewel. Ja. Priester Jos Strenghold, Anglika's priester in Cairo. Bedankt voor je verhaal. Ja, maar... En uh, we horen binnenkort wel weer meer van je, denk ik ja. zo. Goed zo. Oké. Okay. I'll Wading, Santana. Het is tijd voor Koens crisiskilometers. Want deze maand reist Koen verhelst van, uh, uh, uh, van Porto naar Athene. In Zuid-Europa dus, rond de Middellandse Zee. Op zoek naar verhalen van jonge Zuid-Europeanen in crisistijd. Goedemorgen Koen. Goedemorgen. Waar ben je inmiddels aanbeland? Ik ben momenteel in Huesca, in het uh, noorden van Spanje. In het noorden van Spanje ben je nu, oké. Okay. Uh, want vorige week was je in Salamanca. Dat is helemaal in het uh, westen van Spanje. Wat heb, je daar, uh, wat heb je daar gemerkt van de eurocrisis? In, uh, in Salamanca zag ik heel veel uh, winkels die uh, compleet uitverkoop waren. Oké. Okay. Het stond dan heel groot op de, de ramen. En uh, totale liquidatie stond er op de ramen. Het was allemaal heel, uh, heel dramatisch. want was wel grote spandoeken. Ja. Ruiten hefspannen waar dus... Uh, ja. Vaak dan liquidation totaal opstond. En dan van de, vanwege sluiting voor de crisis of vanwege gebrek aan een opvolger. Of ja. En dat, dat, dat was heel zichtbaar daar. Dat vond ik heel opvallend. Dat had ik in Portugal daarvoor nog niet gezien. Oké, okay, en ook al heel veel panden die nu al leeg stonden? Winkelpanden? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. absoluut. Ja. En, en, um, dus nou, een soort spookwinkelstraten worden dat... Nou, het zijn nog niet hele straten, gelukkig, maar uh, er zitten wel een aantal uh, holle kiezer. Dus ja, dat uh, klopt wel. Nou, ja. hey, en um, uh, ben je daar ook jongeren tegengekomen? Ja, zeker. Ik heb een, um, een aantal uh, jongeren gesproken die, uh, die daar uh, studeren, want het is namelijk nogal een studentenstad ook. Ja. Het is uh, um, ongeveer zo groot als geloof ik, Salamanca, maar er wonen uh, iets van uh, 30.000 studenten. Okay. Dus dat is uh, aardig wat. En, en, en, uh, en die worden natuurlijk extra hard getroffen, zoals overal door de crisis, neem ik aan? Zeker, ja. Oh. ja, nou ja, ja. Die, uh, dat meisje die ik sprak, die was uh, socioloog. Ja. Net afgestudeerd. En ze zou in, uh, in september gaat ze naar uh, Londen voor een tijd, in elk geval voor een jaar. Okay. Ja. En ze heeft daar uh, ongeveer een vriendengroep van ongeveer twintig man, zeg maar, van haar hechte vrienden, die, uh, die gaan eigenlijk allemaal, behalve één, hmm. gaan ze naar buitenland. Die zoeken naar hun heil elders. Want je vertelde vorige week dat ja. de Portugezen massaal naar Brazilië gaan. En de Spanjaarden ja. richten zich dus onder andere op Engeland. Ja, klopt. Ja, onze consument in, in, in Engeland die heeft ook een verhaal gemaakt van iemand die daar dus. Een Spanjaard die daar dus werkt. En dat zijn ja. er ook heel veel. Er zijn er een stuk of 70.000 in Londen alleen al, geloof ik. Dus dat is echt ja. wel ieder Ja. En je zegt, onze correspondent, want jij werkt voor de nieuwsdienst, geloof ik. Ik werk even erbij ook Voor de persdienst, de pers, ja. De persdienst, ja. ik, ook, ik ja. zeg het niet helemaal goed. De, dat is per, de... Persbureau voor de wegen bladen, zeg maar. Ja, um, Goed, dat was um, uh, Salamanca. Da da daar uh, toen ben je doorgereisd. Waar ben je naartoe gegaan? Daarna ben ik naar Madrid uh, gegaan. En, en wat uh, wat zag da je ja. daar? Nou, Dat, dat is wel, wel, wel een beetje toeval, eigenlijk. Dat ben ik uh, toen met de trein... Uh, Madrid binnenreed. Toen kwam ik langs een buitenwijk en die heet Pitis. Ja. En dat is eigenlijk een wijk ja, een een zonder huizen. Ja. Er staat een meterstation en er, er liggen straten en lantaarnpalen en bankjes. En er mm -hmm. er staan zelfs kunstwerken tussen die uh, straten, maar op plekken Serieus? waar de huizen de flessen moeten staan, daar uh, groeien alleen maar struikjes. Die zijn er nooit gebouwd? Klopt, ja. Die, die wijk die was klaar in 2007 of zo. En toen was de huizenbubbel in Spanje en toen is er nooit meer... Uh, Geïnvesteerd in de, in de woningen zelf. Moet je in Nederland omkomen? Daar heb je van die nieuwbouwwijken ja. waar het jaren duurt voordat de voorzieningen komen. Goed, dat is een ander verhaal. Ja. Uh, ook dat is dus een gevolg van, uh, van de crisis. Zijn daar een beetje perspectieven voor jonge Spanjaarden of gaan ze ook allemaal weg in de en, grote in Madrid, stad? Uh, in Madrid ging ik, uh, vond, Ja, daar zag ik wel aardig wat. Um, ik ben op een, uh, op een borrelavond geweest, een beetje specifiek voor, uh, voor mensen die juist nieuw in uh, Madrid waren. En daar kom je dan Spanje tegen uit het hele land. Mensen vanuit de Canarische eilanden, vanuit Valencia. Overal vandaan die, uh, die naar Madrid komen. Omdat daar dan nog met een baan in hun, in, hun, ja, in hun branche te vinden is. Ja. Oké, okay. da dat was uh, Madrid. En nu ben je in? Nu ben ik in uh, Huesca. Oh, ja. Dat is, in, uh, dat is uh, tegen de, de, Ik zie, ik zie je blog uh, tegen de Pyreneeën aan, zo'n beetje ja, ja dat is ongeveer 100 kilometer van de Franse grens ja ik, ik heb er nog nooit van gehoord uh, en wat merk je daar van de crisis um, nou, het, is, het is een heel uh, kleine stad en er is, uh, er is weinig werk hier ik heb uh, ik zag hier voor het eerst een paar uh, jonge bedelaars mensen die ah, mij onder de onder de veertig die uh, met een bordje voor een uh, voor een hoedje zaten waar dus op staat van ik zoek een baan en, ja. Ik, uh, ik wil best werken voor, uh, voor, uh, voor edel, voor geld. En uh, ja, ze zoeken ook uh, uh, jongeren zoeken in Zaragoza, wat een, uh, een uur met de trein is, zoeken ze een baan. Ja. Of ze, ze vertrekken in, in hun geheel naar, naar Barcelona, wat ook niet heel ver van is is. Uh, hier in, uh, in, in deze stad is maar weinig werk te vinden. Ik heb gisteren een aantal jongeren gesproken die, uh, die er niet... Uh, die hier uh, niet echt aan het werk uh, kunnen komen. En die dan ja. Maar zeggen van, ja, ik ben, ik ben eigenlijk al opgeleid, Maar ook al kom ik dan in de, in de horeca te werken... Dan, uh... Ja, dat moet dan maar. Z zij gaan dus naar, uh, zoals je zei, Zaragoza en Barcelona. Dat zijn ook jouw volgende stops op jouw reis. Dat is allemaal te zien op jouw blog. En dat kun je allemaal weer vinden via eo.nl-dit-is-de-nacht. Dan klik je op de naam Koen Verhelst en dan vind je dat blog van Koen. Um, dat, daar ga je ons volgende week over vertellen. Je gaat ook naar Sicilië. Dat horen we allemaal volgende week, wat, ja. je, wat je daar ja. tegenkomt. Goed, Klok Koen, bedankt voor je verhaal. Tot volgende week. En zo meteen gaan we naar de nieuwe rubriek Dit Wordt De Dag. Met onder meer aandacht voor een opmerkelijke fietsrecordpoging. En u mag meepraten, want we willen weten van u. Wat gaat u doen vandaag? 0800-1121. Dus wat gaat u doen vandaag? 0800-1121. En sorry Janice Arjen, here's the other side of the sun. Oh, what a waste of Ja, dat was natuurlijk uh, Z uh, uh, met The Worker. En, uh, een uh, nogal ironisch uh, loflied overigens op de loonslaaf. Misschien voel je je ook uh, zo vandaag geen zin om naar mijn werk te gaan, zeg maar. En daar dan de Engelse versie van. Goed, we gaan uh, naar onze, uh, onze rubriek uh, Wat wordt jouw dag? Je kunt uh, daarin meepraten, 0801121. moet je wel snel zijn. We gaan eerst naar Aart Huig. Goedemorgen Aard. Ja, goedemorgen. Jij was vorige week bij ons te gast en dan vertelde je over je prachtige reis van Alaska naar uh, Chili. Ja. En uh, dat waren ja, verhalen waar u tegen zegt, hebben we van genoten. En uh, wat wil het geval? Een paar nachten later was je weer van huis en toen. Ja, nou, ik, uh, ik, ik geloof dat jullie het ook vroegen. Van is er ook iets uh, gevaarlijks gebeurd. En uh, ja, het noodlot sloeg donderdag toe. Want ik werd gebeld in de, in de avond. En, uh, en mij werd verteld dat, uh, dat eigenlijk al mijn uh, dierbare herinneringen weg zijn. Ik ben bestolen. Ja. Ik ben bestolen van uh, vijf uh, externe harde schijven, mijn laptop en zes dagboeken. Het is uh, een, een grote schande. Ja, ja, voor mij is het uh, voor mij is, ja, voor mij is verschrikkelijk. Een drama, ja. Het is echt ja. verschrikkelijk, ja. Ja, want dat, uh, daar, goed, je hebt gelukkig alles no nog je geheugen. Je hebt de verhalen die je al hebt verteld in de media. Dat is dan allemaal in die zin uh, een soort van gedocumenteerd. Ja. Maar een heleboel mooie details enzovoort die je uh, niet meer in je voorhoofd hebt, die stonden daarin. Ja. Zelfs uh, opgeschreven aantekeningen allemaal weg. Ja, ja, ik... Uh, ik, ik, ik, hoe, ik hoe, kan, hoe kan dat? Zat het, zat het in een tas? Of? Ja, het is ook zo stom dat ik... Ik zat aan de rand van uh, Bos en Lomme in een tijdelijk verblijf. En ik uh, had uh, eigenlijk pas drie dagen alles bij elkaar liggen. Ik begon aan een boek. Uh, en ik begon aan het editen van, uh, van een video. Dus ik had voor het eerst al het materiaal, dus alle schrijven, de dagboeken en uh, uh, de laptop bij elkaar liggen om eraan te werken. Ja. Natuurlijk maak je normaal backups, zodat dit niet gebeurt... Ik had het net drie dagen uh, alles, dus ook al die externe schrijven, had ik bij elkaar liggen en iemand is binnengekomen, heeft een raampje ingetikt, de uh, deur geopend en, uh, en heeft eigenlijk de fietstas plus de laptop meegenomen en is vertrokken. Ja, ja. En, dus ja. Die, die laptop dat is te begrijpen. Uh, nou is jouw hoop dat de dief uh, in elk geval de, de aantekenboekjes uh, ergens in de borstjes heeft gegooid. Ja. En uh, overal op de sociale media roep jij nu mensen op om mee te helpen zoeken. Dus dat gaan we ook gewoon nu op Radio 1 doen. Woon je uh, uh, in Amsterdam-West of daar in de buurt? Want daar is de grootste kans dat het ligt. Um, uh, wil je dan alsjeblieft mee helpen zoeken? Dat is ongeveer je oproep, hè? Doe maar zelf even. Ja, absoluut. Ja, uh, Werk je bij de plantsoenendienst? Werk jij uh, uh, in de bosjes? Uh, do doe jij iets met afval? Ja, hou je, hou je ogen en oren open. Uh, ja. het, het, is, het is voor mij ontzettend belangrijk. Hoe zien je ja, boekjes eruit? Ja, het, zijn, het zijn zes dagboeken, die, hebben, die verschillen van A4 tot A5 formaat, dus groot, maar ook kleiner, Kleur? verschillende kleuren. Ja, verschillende kleuren, het zijn vijf, stuks, zes stuks. Uh, Eentje is heel erg bruin, de ander is weer heel gekleurd, de een heeft een magneetkaf, de ander heeft weer een lintje. Ja, ja. Um, ja, geschreven materiaal, nou, dat, dat hopen we terug te vinden ergens in de bosjes uh, rond Bos ja. en Lommer, Amsterdam West, Amsterdam. Ja. Maar ja. kom je het tegen, ga dan naar uh, Today You Can. Dat is jouw uh, de naam waarop jij over op internet ja. zit. Ja. TodeoCamp.nl of .com? ja. .nl, ja of, P -p -p -nl, op of op Facebook of op Twitter. Nou, daar vind je Aardhuig. En uh, hij zal een gat in de lucht spelen, springen. Ja. En uh, nou ja, weet ik wat ervoor over hebben als hij dat weer terugkrijgt. Absoluut. Dus bij deze de oproep. Dank je wel, Aard. Veel uh, sterkte ermee. En ik hoop echt dat het wordt teruggevonden. Yes? Ja, heel erg Oké, okay. okay. goed zo. Dag okay. Aard. Goed, en dit wordt de dag van uh, uh, Wouter Lyon. Goedemorgen, Wouter. Uh, Goedemorgen. Jij, jij gaat met jouw Human Power Team van de Technische Universiteit Delft... Een, een opmerkelijke fietsrecordpoging doen op de Nederlandse snelweg. Om precies te zijn op de A31 tussen Frenscher en Dronriep, Hoog in Friesland. Ja, Frankrijk en Dronrijp inderdaad. Ja, dat op z'n goed Hollands. Hé, <laughs> hey, uh, waarom? Op de snelweg fietsen? Daguit. Ja, nou dat is wel een, een bijzonder evenement inderdaad we zoeken eigenlijk met onze fiets een, een weg die lang genoeg is om, uh, om hoge snelheden te halen. Ja. Uh, en eigenlijk is het maar één van de weinige plekken binnen Nederland waar dat kan, natuurlijk op een sneller, uh, ja. en niet zomaar op de fietspand, want we hebben ongeveer 8 kilometer nodig. Ja. Uh, ja, dus zodoende hebben we mensen van Rijkswaterstaat geweld om te vragen van, nou ja, wij zijn op zoek naar een plek waar we nog, uh, ja, die lang genoeg is om onze fiets echt helemaal uh, al uit te laten gaan. Ja, en, en dat ja. was daar, want daar is een hele lange rechte snelweg. Ja, dat is een van de weinige plekken in Nederland die, uh, ja, waar de weg zo mooi erbij ligt... dat uh, dat ons de mogelijkheid geeft om zo'n poging te ondernemen daar. Ja, en wat minder uh, verkeer, dus minder, je bent het verkeer minder tot last. Want uh, die, die ja, snelweg hoort, vanaf hoe laat is die afgesloten? Is die nu al afgesloten? Nee, dat is uh, afgesloten van ongeveer 11 tot 1. Dus dat even voor de mensen die uh, door Friesland heen moeten rijden. De A31 tussen Veraneker en Drongrijp, tussen 11 en 1, niet daar uh, rijden. Dus ongeveer vijf minuten extra rijtijd uit. Ze, ze kunnen over de, over de parallelweg weg, geloof ik. Hè? Hey, um, uh, jullie eigenlijke doel is het wereldrecord. De, de, en dan gaat het om fietsen, puur op pedaalkracht. Dat record ja. ligt op 133 km per uur. En dat is behaald in de Nevada-woestijn. Ja. Jullie gaan proberen dat uh, wereldrecord aan te vallen, te breken. Wanneer moet dat ja. gebeuren? Uh, dat gebeurt over ongeveer twee maanden. Uh, maar je het dat er dan natuurlijk heel veel getest moet worden voordat het zover is. Uh, dus zo we zijn we zeg maar, nu vandaag als, als, als, als opbouwmotje bezig om, uh, ja, om te kijken wat we nu kunnen. Ja. Uh, en dan vanaf hier ook dit als testdag een beetje te gebruiken... om uh, ja, als springplank voor de wedstrijd over twee maanden. Ja, ja. En, en het is natuurlijk ook een mooie PR-stunt, hè? Zeker. Ja. Zeker. Want op deze manier krijg je een, een Nederlanders er warm voor. Is dat nog ergens goed voor? Moet er nog geld komen? Uh, nou, nee, we willen gewoon laten zien dat we ja, dat je toch wel met, met weinig... Uh, ...weinig vermogen toch wel uh, ja, wat ja. efficiënter met energie kan omgaan dan we nu doen. Ja, want even voor de duidelijkheid, het gaat om een pedaalkracht, ...maar het is natuurlijk wel een hypermoderne fiets, een, uh, ja, beschrijft de fietsers? Ja, het is als het ware een lichtfiets uh, met een soort van uh, lichtgewicht koolstofvorm uh, eromheen. Uh, dus een druppelvorm? -druppel ja, waardoor je een soort van kogel op wielen krijgt. Ja. Uh, ja, en die zorgt ervoor dat je optimale snelheid kan halen met, uh, met, met één persoon erin, met ongeveer 1 pk zou je kunnen zeggen. Ja, nu hebben jullie eerdere pogingen gedaan daar in de Vaderwoestijn. Hoe ver zijn jullie tot nu toe gekomen? Uh, het snelst dat we hebben gereden is ongeveer 129,6. Dat zit dicht tegen die 133 aan. Ja, vervelend dicht eh, tegenaan. Uh. Daarom gaan we dit jaar ook alles op alles zetten om, uh, ja, om nog een klein beetje harder te gaan dan het afgelopen jaar. Maar hangt het vanaf of je het haalt? Het hangt van een aantal dingen af. We dat natuurlijk een verdraaidje aan de fiets hebben gemaakt. Mm -hmm. uh, maar het belangrijke is misschien ook nog wel... dat de fietser zelf natuurlijk gewoon uh, ja, heel sterk op dat moment moet zijn. Ja. Uh, en dat het weer gewoon heel goed moet zijn. Daar hangt het ook veel van af. Ja, ja. En de fietser moet goed getraind, goed getraind zijn, hè? Ja, we hebben een fietser die je vanaf december... Uh, elke dag een uurtje of drie aan het trainen... om, uh, ja, om echt over twee maanden echt daar te pieken. Ja, uh, ja dus uh, ja, we optimaliseren gewoon alle mogelijkheden die wij... Uh, ja, hebben om, ja, om zo groot mogelijk de kans te, te, te creëren om daar ook ja. een uit te komen. Vorig jaar 129.6, wat hebben je verbeterd nog aan de fiets waardoor die nu nog harder moet gaan? We hebben een aantal dingen aangepakt um, en het belangrijkste daarvan is eigenlijk dat we, dat we de vorm heel erg smal hebben gemaakt. Ja. Dus we vanaf de voorkant zo smal mogelijk gemaakt uh, waardoor die afdeling echt helemaal ingekrompt zit uh, in de fiets. Oké. Okay. Uh, hij kan nog niet zo lang nu blijven zitten, maar dat maakt niet uit, het hoeft maar 10 minuten te zijn. Ja. Uh, en op die manier hebben we eigenlijk een soort van vermindering in luchtwichtstand... ten opzichte van het, het jaar waarin we dus 127 hebben gehaald. Van ongeveer 15 procent. Ja. Uh, en in de wereld van luchtwichtstand is dat, is dat best wel veel. Okay. Uh, dus ja, we hopen daarmee gewoon een proef in ander te hebben... om uh, in ieder geval een goede poging te doen Goed zo. Wat is het doel van vandaag? Uh, die de 133 33 ga je niet halen, denk ik, in Nederland. Maar hoeveel wel? Um, nou, dat is moeilijk te zeggen. Um, uh, het ligt heel erg aan het van, van, van het weer, hè, van de wind... en hoe het allemaal net een beetje ja, wordt uitpakt... Even denken als het als de goede dag is dat we rond de 100 zouden moeten kunnen. 100 kilometer per uur, daar teken ik ja. voor. Goed zo. Wouter Leon van het uh, Human Power Team van de TU Delft. Veel succes met jullie recordpoging vandaag op de A31 daar hoog in Friesland. Yes, dankjewel meneer. En zo zijn we aan het einde gekomen van Dit is de Nacht van dinsdag, uh, 6, uh, dinsdag 9 juli. Ik uh, wens u allemaal een hele goede dag en uh, veel plezier zometeen bij het, uh, ja, de laatste ontwikkelingen van het nieuws. Die krijgt u allemaal mee in het Radio 1 Journaal.